9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Voorzitter Hogevorst van de Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen over de aflossingsvrije hypotheken. Hij roept banken en huizenbezitters op om met elkaar te kijken of ze die kunnen overzetten in varianten waarbij een deel van de schuld wordt afgelost. Per 1 augustus mogen geen nieuwe volledig aflossingsvrije hypotheken meer worden afgesloten. Maar Hogevorst wijst erop dat honderdduizenden mensen al zo'n vrije hypotheek hebben. In een afscheidsinterview met de Telegraaf waarschuwt hij dat ze aan het eind van de looptijd met een volledige schuld blijven zitten. Hij is bang dat ze hun huis gedwongen moeten verkopen om van die schuld af te komen. En op termijn zou dat volgens hem een bom onder de woningmarkt kunnen betekenen. Bij de diplomatieke dienst verdwijnen 300 banen. Dat is het gevolg van de bezuinigingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er verdwijnen 200 banen bij de post in het buitenland en 100 in Den Haag. Mogelijk vallen er ook gedwongen ontslagen. Minister Rosenthal zou waarschijnlijk negen ambassades sluiten. Het gaat dan om ambassades in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Er wordt nog wel over gepraat welke ambassades precies dichtgaan. Vandaag praat het kabinet over het voorstel van Rosenthal. TNT Post daagde de Nederlandse staat voor de rechter... vanwege de exploitatie van postcodes. TNT had een overeenkomst met de overheid waarin was afgesproken... dat het bedrijf postcodes aan derden mocht verkopen voor commerciële doeleinden. TNT verdiende per jaar enkele miljoenen aan de verkoop van de postcodes. Begin dit jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Het ministerie vindt dat de gegevens voor iedereen toegankelijk moeten zijn en stelt de postcodes nu tegen kostprijs ter beschikking. TNT eist nu een jaarlijkse vergoeding van de overheid. Maar het ministerie wil niet verder gaan dan een eenmalige vergoeding. Wanneer de rechtszaak gaat dienen is nog niet bekend.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 In Japan kan Toyota de normale productie nog lang niet hervatten. De autofabrikant legde de productie op 14 maart stil. Door de tsunami waren fabrieken verwoest die essentiële onderdelen voor Toyota leverden. Sinds eind vorige maand worden er op bescheiden schaal weer auto's gemaakt. Op 18 april wordt dat opgevoerd tot de helft van de normale productie. Maar tien dagen later legt Toyota de productie weer voor twee weken volledig stil. Volgens het bedrijf is het onduidelijk wanneer de volledige productie wordt hervat. Sinds de tsunami heeft Toyota ruim een kwart miljoen auto's minder geproduceerd dan normaal. Dan het weer, zonnig, middagtemperatuur 11 graden op de Wadden tot een graad of 18 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en zondag wordt het nog iets warmer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale vrijdagochtend switch met 54 kilometer file. Wel twee ongelukken zijn er gebeurd onder meer op de A20 in de richting Gouda. Daar is bij Moordrecht een auto over de kop gegaan. Daar staat inmiddels een 5 kilometer. En bij Moordrecht is de rechterreis ook afgesloten. En op de A27 Utrecht richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knopent Lunetten. Daar staat een 6 kilometer. En ook daar is de rechterreis ook dicht.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 NOS Radio 1 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het afsluiten van een mobiel abonnement gaat voor mensen met schulden een stuk gemakkelijker worden. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk eerst naar speeksel en slijm. Ja, want bij een omvangrijk DNA-onderzoek zou niemand meer medewerking mogen weigeren. Dat wil staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Nu nog mogen mensen om principiële redenen weigeren. Alleen verdachten van zware misdrijven kunnen verplicht worden om DNA af te staan. Politiek verslaggever Michiel Breedveld schetst de details. Als traditionele opsporingsmethode falen is er een laatste redmiddel. Grootschalig DNA-onderzoek. Het gebeurde in de geruchtmakende moordzaken als die van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Waarbij grote groepen mensen werden opgeroepen DNA-materiaal af te staan. Voor het onderzoek. Eén probleem, niet iedereen doet mee. Het CDA pleit daarom al langer voor een zogenoemde meewerkverplichting. Madeleine van Torenburg. Wat je soms ziet, ook van de week weer, in de zaak in Meppel... dat heel veel mensen wordt gevraagd, wilt u meewerken? En dat er dan altijd een aantal zijn die zeggen, ik werk niet mee. Daarna moet de politie heel erg veel extra onderzoek doen om erachter te komen waarom die mensen niet meewerkten of ze het misschien toch hebben gedaan. Wij vinden dat eigenlijk uh, uh, heel erg zonde van enorme opsporingscapaciteit. Slachtoffers blijven heel lang in onzekerheid, terwijl uh, deze mensen ook gewoon zouden kunnen meewerken. Dan is zo'n zaak eerder opgelost. En eindelijk vindt de partij gehoor bij het kabinet. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie gaat de mogelijkheid en de wenselijkheid ervan onderzoeken omdat we ons moeten realiseren dat uh, juist als je zegt dat je een regering bent... die op wil komen voor slachtoffers en nabestaanden... dat er altijd een moment kan zijn als het gaat om uh, ernstige misdrijven... dat je moet zeggen, nou, uh, dan, dan kan het zo zijn. Als we dat soort misdrijven willen ophelderen... Uh, dan moeten we soms een meewerkverplichting hebben... ten opzichte van onschuldige burgers. Steven wil zijn onderzoek niet beperken tot de verplichting mee te werken aan een DNA-onderzoek. Ik wil het juist niet beperken tot DNA-onderzoek, want de discussie is breder. De discussie is gaan we nou die meewerkverplichting gaan we die ook uitbreiden tot zaken waar het echt om gaat, waar slachtoffers zijn gevallen, waar nabestaanden in het ongewisse Nou, Als we belangrijke misdrijven kunnen o, oplossen, ja, dan moeten we dat niet nalaten. Een meewerkverplichting is een principiële breuk met twee belangrijke uitgangspunten in onze rechtsstaat. Integriteit van het lichaam en... Dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Teven ziet de bezwaren. Nou, ik zie, ik zie wel haken en ogen. Kijk, het gaat om mensen die niks fout hebben gedaan. Dus je praat over een behoorlijke inbreuk op de privacy. En dat betekent: mensen, er is ook helemaal geen verdenking ten opzichte van mensen. Dat kunnen u en ik zijn die op elk moment uh, worden gedwongen ergens aan mee te werken. om iets te kunnen oplossen. Nou, dan kan je het standpunt huldigen, daar ben ik niet helemaal van. Maar je hebt niks te verbergen, je hebt niks te vrezen. Ik denk dat er ook andere belangen zijn. Dat mensen, al hebben ze niks te verbergen, niks te vrezen... toch zeggen van nou, ik wil helemaal niet meewerken... want ik wil er helemaal niet in betrokken worden. Nou, dat soort zaken die moeten we gaan afwegen. CDA heeft die CDA-fractie heeft die keus gemaakt. Andere fracties hebben hier vandaag gezegd... Uh, dat willen we zeker niet. Nou, de regering die zegt, nou, we gaan eens kijken... hoe we dat een beetje met elkaar in balans kunnen brengen. Maar volgens hem zijn de bezwaren overkomelijk. Want ook bij andere zaken geldt immers een meewerkverplichting. Nou, we moeten het ook allemaal niet dramatiseren. Er zijn tal van meewerkverplichtingen. Het is ook niet zo dat als u in uw auto in de rond rijdt... en er is een stopteken worden gegeven... dan wordt u ook geacht mee te werken. En dan bent u op dat moment helemaal nog geen verdachte. Maar of je nou een stopteken krijgt, wel... Uh voor een alcoholcontrole of uh, er wordt aan u gevraagd... dat er is een heel ernstig misdrijf heeft plaatsgevonden... en u moet een beetje wangslijm afstaan of u moet een hoofdnaar afstaan. Uh, dat, dat zijn de zaken waar je concreet over praat. Het kabinet zal voor het eind van het jaar voorstellen presenteren. Michiel Breedveld, hij sprak onder andere met staatssecretaris... Steven van Veiligheid en Justitie. Het is negen minuten over negen. We zijn aangekomen bij dag vijf van het Radio 1-journaal-experiment... met een elektrische auto. Louis Dekker doorkruist het land op zijn elf stopcontactentocht. Nou ja, doorkruisen. Hij sputtert wat. Gisteren probeerde Louis naar Leeuwarden te rijden... maar hij strandde al in Lelystad. Arme Louis, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Ben je nog thuisgekomen, jongen? Ik ben thuisgekomen, maar vraag me niet hoe. Het was nog wel net op tijd om het acht uur journaal te zien. Uh, durf het bijna niet te vragen, maar hoe ben je thuis thuisgekomen? Ja, op, uh, op een manier die je niet wil meemaken. Namelijk, ik strandde bijna volledig bij Lelystad. Ik reed mis bij Lelystad, verloor daardoor 20 kilometer van mijn actieadius. Had een paal nodig. Dacht ook, dat gaat goed. Ik hoorde een piepje. Ik zag wel dat de blauwe lampjes op de Nissan niet begonnen te knipperen. Uh, maar dacht, ach, weet je wat, hij staat in de zon. Ik zie het gewoon niet. Maar dat bleek een uur later dus toch een goed voorgevoel te zijn. Die, die auto deed het echt niet. Ja, de auto deed het wel, maar de paal deed het niet. Kortom, ik tankte er niet bij. En als je dan in Lelystad zit, eigenlijk naar Leeuwarden wil, dat niet gaat halen. Omdat in Leeuwarden de paal waarnaar ik onderweg was, ook al niet uh, in werking was. En ik kom er vervolgens achter, ja, Lelystad doet het ook niet. Dan is Flevoland ineens de Wimboe zeg. Ja. Nou, dat, dat was dan extra pech, Louis. Maar kun je al concluderen na deze krappe week dat het nog niet te doen is, elektrisch, volledig elektrisch rijden in Nederland? Voor mij niet, want ik ben gisteren alleen maar thuisgekomen door te plannen en door gebruik te maken van dingen waar de gemiddelde Nederlander nog geen gebruik van zou maken. Ik heb gisteren bij, bij McDonald's, waar ik gestrand was, 25 meter verlenghaspel nodig gehad om aan een normaal stopcontact op te laden. Dat gaat nog trager dan de inmiddels bekende 8 uur van leeg naar vol op 16 ampère. He, dan, moet je, dan moet je echt in verhouding zien dat het, dat het nog een paar uur langer duurt. Ik heb het zo berekend dat ik uiteindelijk Amsterdam kon halen. Je weet, Amsterdam staat Palen. Dat is de plek in Nederland. Dat heb ik met een, uh, met een reserve van zes kilometer gered. Dus je snapt hoe fijn ik aan het rijden was. Ik heb continu meters gekeken. Ik heb dat gehaald. En in Amsterdam, bij de garage waar ik vaker gered ben deze week, staat een snelle oplaadpaal. Een snelle oplaadpaal. Waarmee je in een half uur drie kwartier vol volpopt. Die heb ik net gered en daarmee ben ik uiteindelijk thuisgekomen. Maar het was een tocht. Ik had om half twee smiddags uit Lelystad willen vertrekken. Ik was om kwart over acht thuis. Dat is het verhaal. Hmm. Uh, waar ga je vandaag heen, Louis? Ik ga vandaag uh, proberen op gang te komen. Ik zal je nog even een leuke vertellen. Ik wilde net gaan rijden toen jullie belden. Uh, als ik nu ga rijden, moet ik een knop indrukken. Maar dan verbreekt hij de verbinding en dan zijn we meteen uit de uitzending. Dus ik sta e Doe maar niet. Ja. Ik, sta even, ik sta even stil, maar echt die, die auto die vermoordt onmiddellijk de mobiele verbinding als ik nu ga rijden. Dus ik ben maar even stil blijven staan. Uh, ik ga op weg naar Ton Roks. Ton Roks is uh, bekend als oud-hoofdredacteur van Autovisie. Daar werkt hij niet meer, maar vorig jaar is hij wel een van de vooraanstaande Europese autojournalisten geweest. Die heeft gezegd, die auto waarin ik deze week rijd is de auto van het jaar. En hij heeft dat niet gezegd omdat hij het zo'n mooie auto vindt. Het heeft meer te maken met de technologie aan boord. Ton Rox, de man die bekend staat als eh, ja, liefhebber van snelle, patserige bijna auto's. Italiaans vooral, Ferrari's, V8, V12, noem maar op. Die Ton Rox is ervoor verantwoordelijk dat dit de auto van het jaar is. Daar is de fabrikant ontzettend blij mee, want dat is een hele belangrijke titel. Europees auto van het jaar. Maar... Um... Je mag je de komende uren even gaan afvragen. Die autojournalisten die dat hebben bepaald... die hebben dat negen maanden geleden gedaan op basis van een test. Toen hebben ze met z'n allen in Portugal in deze auto gereden. Nou, de cliffhanger van vandaag, daar komt hij dan belangrijke verkiezing... Hoe lang hebben die autojournalisten in deze auto gereden... voordat ze het met elkaar eens waren dat dit de auto van het jaar moest worden? Oké. Okay. Nou, um, ik wens jou nog heel veel plezier. Want jij bent vandaag nog te horen en morgen ook nog. En dan, uh, zullen we maar zeggen, dat je kwelling voorbij is, Louis Dekker. Dank je wel. Ja, dan ga, ik, dan ga ik eens kijken of mijn, uh, of mijn accu van mijn echte auto het nog doet. Want <laughs> ja. ik heeft de week stilgestaan. Oh jee, nou goed. Hey, succes, doei. Tot later. Dank je. Bijna kwart over negen. Het bureau kredietregistratie heeft erop aangedrongen bij telecombedrijven, maar er komt geen hernieuwde samenwerking. Vodafone, T-Mobile, KPN en Telford registreren problematische schulden van hun klanten niet langer bij het BKR. Algemeen directeur Walter Karsenberg van BKR, goedemorgen. Goedemorgen meneer Oosten. Uh, u betreurt dat. Waarom vindt u het belangrijk dat die registratie nou juist wel gebeurt? Nou, het is zo dat uh, onze doelstelling is om uh, te voorkomen dat er uh, problematische schulden ontstaan. Uh, en uh, het is gebleken ook uit onderzoek dat uh, de gegevens van telecom operators uh, een belangrijke bijdrage leveren. ...en een heel goed zicht geven op het ontstaan van problematische schulden... ...en ook een uh, vroege indicatie daarvan zijn. Ja, als ze daar schulden hebben, dan komt het vaker voor. Lopen, lopen mensen een grotere kans om ook ergens anders schulden ja. te, te maken. Ja, een kleine achterstand uh, op een telecomcontract... ...levert al een risico op van uh, 19% op aanvullende schulden. En uh, de kans dat er uh, aanvullende schulden ontstaan is 12 keer groter. Mm, ja, ik snap het wel van die telecomaanbieders. Die willen geld verdienen. Dat is, ook, dat is ook terecht, want ondernemingen zijn op de wereld om geld te verdienen. Dus daar is ook niks mis mee. Alleen het is goed als er ook een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem. En ja. dat zijn problematische schulden. ja Maar ze vinden u veel te streng? Nou, dat klopt. Zij hebben aangegeven dat, dat zij veel last hebben van klachten van consumenten. Consumenten die op basis van een, van een achterstand later geen hypotheek kunnen krijgen... Uh, overigens heeft onderzoek op dat vlak aange aangegeven dat het uh, toch uh, nog wel mogelijk is uh, om uh, krediet te verkrijgen. Uh, alleen er moet zorg zorgvuldig naar die gegevens gekeken worden. Maar bent u niet te rigide meneer Karsenberg? Want zelfs een kleine schuld kan al grote gevolgen hebben en u heeft een heel lang geheugen. Nou, uh, de gegevens die wij geregistreerd hebben, uh, die moeten uh, samen met andere gegevens zoals inkomen, eh, zoals alimentatieverplichtingen en andere eh, zaken die wij niet kennen... gewogen worden om eh, tot een besluit te komen om een krediet te verstrekken. Maar nog eens, Kim. Kan het niet iets soepeler? Nou, het is bewezen dat de gegevens zoals die in het BKR zitten een belangrijke bijdrage hebben voor het voorkomen van problemen. Nee, dus. En het is dus, nou, wat mij betreft niet, en het is aan de kredietverstrekker om de gegevens die ze van ons krijgen op de juiste manier te wegen. En dat betekent dus niet per definitie dat als iemand een, een historische achterstand bij BKR heeft, dat hij geen krediet kan verkrijgen. Dat is zeker niet het geval. U vindt het jammer? Is die samenwerking definitief van de baan of kunt u er nog iets aan doen? Nou, daar lijkt het voorlopig op. We hebben een aantal gesprekken gehad met de telecom operators, met vertegenwoordigers. En ook met andere stakeholders van BKR daarbij betrokken. En vorige week hebben we een overleg gehad waarin duidelijk werd dat ze dat in ieder geval voorlopig echt niet zien zitten en dat ze. Uh, uh, erop uh, ook aangeven dat uh, alleen uh, een wettelijke regeling uh, waarschijnlijk uh, hen over de streep kan halen. En denkt u dat de gevolgen zijn dat er meer mensen met schulden zullen komen? Nou, het is in ieder geval zo dat uh, kredietverstrekkers nu over uh, die informatie niet beschikken en die dus ook niet kunnen betrekken uh, in hun besluitvorming over aanvullende kredieten. En als er dus stapeling van schulden gaat ontstaan, dan zien ze dat minder snel. En dat betekent uh, gewoon in de praktijk dat er waarschijnlijk meer... Uh, problemen zullen ontstaan. Ik Karsenberg van het Bureau Kredietregistratie. Dank u wel. Graag gedaan. Kijk eens even om u heen. Is het rommelig? Nou, pas dan maar op, want er is een relatie tussen rommel en discriminatie. Gaat u zo meer over horen? Eerst naar uh, John Sehalka. Huh? John, wie is het op de weg? 53 kilometer file, vrij normaal voor dit tijdstip, Lara. Wel een paar ongelukken, onder meer op de Ring Amsterdam. De A10 West, richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Sloten. staat 2 kilometer en dus 1 rijstok afgesloten. Langer is de file op de A20 naar Gouda, 7 kilometer bij Mordrecht. Daar is een auto over de kop gegaan en daar is de rechter reis ook dicht. Een alternatief is omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij te Lunetten. Daar staat nog Kilometer, maar het goede nieuws is wel dat inmiddels daar alle rijstroken weer open zijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 100 jaar geleden werd in een Leids laboratorium een revolutionaire ontdekking gedaan... die decennia later de basis vormde voor de MRI-scanner, de supergeleiding. Op 8 april 1911 ontdekt door de Friese natuurkundige Heike Kamerling Onnes... Museum Boerhaven in Leiden wijdt daarom vanaf vandaag een expositie aan deze vinding. Museumdirecteur Dirk van Delft legt verslaggever Karen Albert uit... wat dat nou is, die supergeleiding. Supergeleiding is dat de stroom door een draadje loopt zonder enige weerstand. He, dus het wordt ook niet meer warm. Normaal gesproken, als je een stroomdraad hebt en een flinke stroomdraad... Dan, als je dan bijvoorbeeld een spoeltje vasthoudt... Dan, dan voel je gewoon, nee, dat ding is warm geworden... Bij supergeleiding gebeurt dat helemaal niet meer, want die stroom heeft dan geen enkele weerstand meer. En dus ook geen enkele warmteontwikkeling meer. Dat gebeurt ja, eh, beneden een bepaalde temperatuur, dus je moet het in feite afkoelen tot het zover is. Een bij... hele lage temperatuur is het zelfs, hè? Is bij, in feite dat bij de meeste materiaal is dat heel erg laag. Hè. Dus Kamer Onders ontdekte dat in uh, bevroren klik. En dat was maar een graad of 4 boven het absolute nulpunt, en dan hebben we het over min. 269 graden Celsius. Dan heb je geen weerstand meer. En dan? Ik bedoel, wat levert dat op? Nou, dat levert op in feite al een idee wat Kamerling ons zelf al heel snel had. Namelijk, dan kun je dus een spoeltje maken, heel compact... Uh, en, en dan kan je dus in feite flink stroom erin sturen. Want dat geeft toch geen warmteontwikkeling. Dus het kan ook niet doorbranden. En dan kun je dus in feite een supersterke magneet maken op een hele compacte manier. En dat heeft natuurlijk ja, wetenschappelijke toepassingen, ook technische toepassingen. Dan kun je in feite, als je heel snel doordenkt, kom je op de zeeftreinen uit of dat soort toepassingen. Uh, en KM Onders ja, voorzag dat al. Alleen in eerste instantie ging dat mis. Want toen hij dat uitprobeerde, toen bleek dat in feite bij een kleine stroom het al fout ging en het, de supergeleiding verdween. En dat is pas weer goed gekomen rond 1960. Toen vonden uh, de natuurkundigen een materiaal op basis van niobium en titanium, twee zeldzame metalen, waarbij die stroom wel erdoorheen kon en de supergeleiding gehandhaafd bleef. We staan hier in de expositieruimte van het Boerhavenmuseum. Uh, en hier zien we een foto. Daar zien we ook uh, Kamerling Onnes met een hele tevreden grijns op zijn gezicht. Want ja. ook al is het dan niet helemaal uh, goed gekomen in zijn tijd. Hij heeft het niet meer meegemaakt, he, die, die geweldige toepassingen, die MRI-scanners enzovoort. Hij wist dat dit revolutionair was. Hij wist dat dit een hele bijzondere ontdekking was uh, en, en dat daar natuurlijk ook een bijzondere verklaring voor moest komen. Die kon hij zelf niet vinden, maar hij had natuurlijk reden genoeg om te, hier tevreden te kijken op deze foto, samen met zijn, uh, met zijn assistent Vlim. Want hij heeft natuurlijk in 1913 wel de Nobelprijs gewonnen en die foto is van kort daarna. Dus ja, alle reden. En dat, uh, die Nobelprijs heeft hij trouwens gewonnen met zijn vloeibare helium, maar wat natuurlijk ook in feite een hele belangrijke ontdekking is geweest. Er staat hier het een en ander aan apparaat opgesteld. En wat is dit voor apparaat? Ja, dit is feit in feite het apparaat uh, waarmee die dus in, principe in 1908... voor het eerst heliumgas vloeibaar is te maken. Het grappige is, als je dan naar zo'n apparaat kijkt... dan zie je dat er eigenlijk houtje touwtje uit. Ja. Hè? Het is uh, ja, met grote rollen verband, zou ik het bijna noemen, ja. aan elkaar ge ge gemaakt. Dat, dat uh, verschillende zo. buizen, verschillende onderdelen. En dan denk je van, jeetje, uh, ja. is het hier allemaal mee gebeurd? Zeker, het lijkt een beetje houtje touwtje. Maar als je kijkt en iets beter kijkt, zie je in feite toch... Daar in, in principe allemaal in elkaar passende thermosflessen. Die zijn dubbelwandig van glas. De binnen is het vacuüm gezogen en het is dan een fles in een fles in een fles. Dus het was hogeschool glasblaastechniek. Dus in zo'n apparaat, ook al lijkt het een beetje houtje werk... zit geweldig veel denkwerk en ongelooflijk veel praktisch handwerk om dat te kunnen maken. Dus het was echt uh, ja, op het randje van het kunnen. Van die ontdekking van toen, 100 jaar geleden, naar de MRI-scanner. Wat doet die supergeleiding in zo'n MRI-scan? Ja, de meeste mensen zullen daar niet dagelijks over nadenken. Maar een MRI-scanner is een apparaat dat dus foto's maakt van bijvoorbeeld die hersenpan. Dat kan die omdat er dus een hele sterke magneet in zit die dat voor elkaar bokst. En die hele sterke magneet kun je maken dankzij die supergeleiding. En daarom moet de vloerbaar helium in. Nou... Dat is in principe natuurlijk een, een geweldige toepassing die ook bijvoorbeeld door, door, door Philips en andere bedrijven, General Electric enzovoorts, wordt toegepast. Die maken dus die mri kennis en die worden er worden duizenden en duizenden van verkocht. Dus dat is echt een grootscheepse commerciële toepassing van die supergeleiding. Dat was het. Supergeleiding dus. 100 jaar geleden uitgevonden door Heike kammerling Onnes. Het is acht minuten voor half tien. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Maar ik geloof Marcel dat jij <tie> eerst eventjes aan de buurt bent. Ik ja. geloof dat jij je excuses moet maken. Ja, aan alle stuc stucadoors van dit land. Mark Robin, want die kreeg het op zijn brood. Ik heb ze eerder uh, um, uh, iets genoemd. Waarvan ik dacht dat het een naam was voor stucadoors. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nu zijn ze heel boos geworden. Ik kan alleen maar zeggen dat mijn woonkamer en keuken halde prachtig uitzien. Dat is geen ambacht, ik noem het een kunst. Stucadoren is een kunst. Kijk, dat hebben we hier dan maar even gezegd. En dat zo woord goed. van vanochtend, dat gaan we, dat gaan we niet herhalen. Ik ben, er zijn hier echt een paar hele boze stucadoors net naar me toe gekomen. Ik dacht even, dit gaat helemaal fout. Maar goed, ik, ik denk dat ze hier heel blij mee zijn, Marcel. Met ik heb het niet zo bedoeld. Excuses, jouw publieke excuses. En ook dat je het niet zo bedoeld hebt, dat weten we dan nu ook. Mag ik nu een ander ambacht behandelen? Nou, vooruit. Ja. Ik ben helemaal in een tuigje gehezen. Oh, en ik sta baby. nu samen met, met, met Martijn sta ik in een bakje. En dat bakje heeft ook een tutor. Laat... Kijk, ik kan zelf tuteren. Maar de rest van de knoppen die moet uh, Martijn bedienen. Want die heeft er verstand van. Martijn, ga vertellen. jij ga omhoog ja, dat trouwens, dat klopt, maar ik Robin? Al... Ja, ik, maar, ja, Lara, ik moet, ik moet, uh, ik moet omhoog. Oh, jee. Ik heb hier echt helemaal geen zin. Oh, oh, we gaan al rustig, zachtjes, Martijn. We gaan heel rustig omhoog. Dit is, uh, dit is het, het is ambacht van glasbewassing. Ja, dat klopt. Zo heet dat, hè, toch? In ja, het vakje ja, grond? Zo heet dat uh, glasbewassing, ja, klopt. Waar gaan we in godsnaam naartoe? Want we zijn nu al 20 meter boven de grond. Nou, Pas op voor onze satellietwagen we we nu, hoor. Maar, uh, nee, we gaan, we gaan nog oh, een klein dier stukje hè, verder. Dus We kunnen ook nog uh, draaien tegelijk. <laughs> we kunnen alles tegelijk doen. Nee, jij bent niet zomaar een glasbewasser, want jij, jij bewast hele bijzondere glazen. Ja, ik, uh, wij was ook uh, als bedrijf het, uh, de ramen van, van het binnenhof. Zo? Ja. Dus je kunt bij de premier naar binnen kijken? Nou, dat nog net niet. Dat is wel uh, goed beveiligd. Maar uh, op het binnenom zelf uh, wassen wij met ogenwijker alle ramen. Hé, hey, uh, nu, nu zijn we hier in de. Haag... Oh, we gaan echt heel erg hoog. Gadverdamme, ik moet nog even tuteren. Pas op, beneden! Glasbewassers in actie. Uh, nu, nu zijn we hier in het ADO-stadion... omdat er allerlei ambachten gepromoot moeten worden. Kennelijk zijn er niet genoeg jongeren zoals jij... die zin hebben om zo'n beroep als dit te doen. Snap jij dat? Uh, nou ja, aan de ene kant niet, want het is hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, bij ons bedrijf zit je gewoon, uh, zit je gewoon goed. Het, iedereen heeft het naar zijn zin. En uh, ik kan aan de ene kant niet begrijpen dat er uh, mensen niet voor dit vak kiezen. Maar je zegt mensen hebben het naar je zin. Hoe maak je het mensen naar je zin in, uh, in zo'n bedrijf? Nou, door je met z'n allen gewoon uh, voor elkaar te staan en uh, gewoon om elkaar te helpen. En goed je werk te doen. Verdient het ook... Zullen we een klein beetje naar beneden gaan? Want ik krijg helemaal de totale kriebels. Ja, dat is goed. Verdient het een beetje, glasbewasser? Uh, ja. ja. Ja, hoor. Kan je daar een indicatie van geven, wat jij zo ongeveer... Uh, mm, nee. nee, daar kan ik geen indicatie geven. Echt niet? Ja. Dat komt niet? Nee. Is dat nou, een... ja, uh, ik denk als je nou gewoon een goede glazenwasser... Uh, fulltime, zeg maar... zit je toch rond de 1400... Ja. 1500... moet je toch wel aan denken... Ja. Ja. En is het hard werk, is het vies werk... Uh, vies, dat ligt eraan. Uh, de ramen zijn natuurlijk vies, maar echt extreem vies, uh, nee. oh, daarna niet meer, als je geweest bent? Nee, dat is het mooie ervan. En je mag met dit bakje spelen. Ja, klopt. Heb je daar ook een diploma voor ja. nodig? Ja, ja, ja. Heb het. ja. We, gaan, we gaan helemaal... Ik, uh, ik, ik, ik, ik wil best met jou wassen, maar niet in dit bakje. Want ik wil eigenlijk nu wel gewoon eruit. Kunnen we naar beneden? Ja, we gaan naar beneden. In godsnaam naar beneden. Ja, ja oh, we gaan gewoon terug naar de dockingbeest uh, en dan... Uh, ik denk dat, dat dit beroep toch niet helemaal voor mij... Ja. Uh, wat denk Sals, jij Martijn? Mag, om een mag ik bij jouw stage lopen? Van mij wel hoor. Gewoon met de ladder, Ja, dat is misschien nog maar het beste. De week van het ambacht. Nu in Den Haag, de komende dagen ook nog in andere steden in Nederland. En ik zou zeggen, kom tot zien. Mag je misschien ook met Martijn in het bakje omhoog. Ja, net zoals jij nog dat zo terug. fijn vond. Mark Robin Heerlijk. Vissen. Ach, die arme jongen heeft heel erg hoge vrees. En wij sturen hem alsmaar naar boven. Mark Robin, dankjewel. Dan, Graag gedaan. dan hebben we het over rommel en discriminatie. Die uh, twee uh, gegevens blijken een verband te hebben. Tijdens de grote staking van de schoonmakers vorig jaar werd er onderzoek naar gedaan. Socioloog Sieward Lindenberg schreef samen met uh, psycholoog Diederik Stapel... er een artikel over dat vandaag in het wetenschappelijk blad Science verschijnt. Nou, de belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat uh, inderdaad de fysieke omgeving een sterke invloed heeft op de manier waarop mensen informatie verwerken. Dus uh, bij meer wanorde om hen heen gaan ze veel sterker stereotypiseren en op basis daarvan ook meer discriminerend gedrag vertonen. En hoe komt dat dan? Dat mensen in een ja, rommelige situatie gaan stereotyperen en vervolgens gaan discrimineren? Wat we hebben Vonden is dat uh, een uh, wanordelijke omgeving bij mensen het behoefte aan orde verhoogt. de behoefte aan uh, structuur verhoogt. Waardoor zij meer in eenvoudige categorieën uh, denken in, uh, in zwart-wit. Dus dat je dan mensen beoordeelt niet op basis van wat dat voor mensen zijn... maar bij welke groep ze horen. Ja, maar vervolgens hechten ze daar ook een waardeoordeel aan. Nou ja, dat stereotypen dat zijn dus... Uh, bepaalde aspecten die je toeschrijft aan, uh, aan mensen. Bijvoorbeeld uh, dat een bepaalde bevolkingsgroep lui is of dom is of uh, juist heel erg uh, loyaal is. Misschien moet ik heel duidelijk maken, het gaat niet om dat de omgeving deze vooroordelen teweeg brengt... maar deze vooroordelen activeert. Aha. Word je er onzeker van dat je je toevlucht neemt tot dit soort ja, gedachten? Je, je, je zoekt dus orde. Dus uh, een wanordelijke omgeving roept in jou uh, een behoefte op aan orde. En één manier om orde te scheppen, als je niet zelf gaat opruimen... Zelf opruimen is natuurlijk het beste. Maar als je zelf niet uh, gaat opruimen, dan ga je in je hoofd opruimen als het ja. ware. Ja. En in je hoofd opruimen is dus dat je begint meer in zwart-wit te denken... en heel eenvoudige categorieën denken. Zou, zou het ons ook bewust kunnen maken van ons gedrag, zo'n onderzoek? Wij zouden in elk geval bewust kunnen worden... Hoe, uh, wij, hoe sterk wij ons laten beïnvloeden door de fysieke omgeving. Socioloog Sigwart Lindenberg hoort u. U leest meer over zijn onderzoek samen met uh, zijn collega op nos.nl. Lara... Ik wou net zeggen, wij moeten hier even opruimen, denk ik nu. Wij gaan gauw het stokje doorgeven aan uh, onze collega's van de KRO. Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Minister Opstelte zet een streep door het drugsbeleid van de gemeente Urk. Zijn ze niet blij mee op het eiland? En de lokale burgemeester reageert zometeen bij ons. Verder een uh, invloedtrekker groep Nederlanders, de World Connectors, onder wie Ruud Lubbers, Herman Wijvels, roept het kabinet op om 1 miljard euro per jaar te gaan uitgeven aan de honger in de wereld. En we zijn in een dorpje in Duitsland waar uitsluitend neonaties wonen. Dat en meer zometeen in. Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. Banken en huizenbezitters moeten met elkaar overleggen over de aflossingsvrije hypotheek. Dat zegt vertrekkend AFM-voorzitter Hogevorst in de Telegraaf. Aflossingsvrije hypotheken gaan verdwijnen. Mensen met zo'n hypotheek moeten dus moeten met de bank gaan praten over een andere vorm van financiering, vindt Hogevorst. Buitenlandse zaken schrapt 300 banen bij de diplomatieke dienst. Minister Rosentaal stelt voor een aantal ambassades te sluiten... waarschijnlijk negen in Afrika en Latijns-Amerika. TNT Post begint een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over postcodes. TNT had het alleen recht om postcodes aan derden te verkopen. En dat recht raken ze kwijt. TNT Post wil daarvoor jaarlijks een vergoeding... maar de staat wil niet verder gaan dan een vergoeding voor één keer. En de christen-democraten in het Europees parlement vinden het nog te vroeg om de sancties tegen Ivoorkust op te heffen. Zoals gekozen president Watara heeft gevraagd. Ria Omen van de christen-democraten vindt dat Watara eerst de strijd in Ivoorkust helemaal moet winnen en de democratie moet herstellen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWW Verkeersinformatie met nog negen files, goed voor bijna 40 kilometer. Nog een paar opvallende files, zonder meer de A2 Maastricht naar Eindhoven tussen Born en Echt nog 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstokken weer open. Op de Ring Amsterdam, de A10, is het nog vrij druk. Tussen Knoop het en Oud-Zuid, 8 kilometer. En op de andere rijbaan zat tussen Afrit IJmuiden en Sloten 4 kilometer na een aanrijding. En daar is één rijstok dicht. En ook op de A20 in de richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Mordrecht. Daar is een auto over de kop gegaan. Er staat een lange file van 7 kilometer. En bij Mordrecht is de rechte rijstok afgesloten. Een alternatief is omrijden via Den Haag over de A13 en de A12.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 Sven Kokkelman. Urk houdt vast aan zijn eigen drugsbeleid... ondanks de bezwaren van minister Opstelten. Een Duits dorp, vrijwel helemaal bewoond door neo -nazi's. Een pleidooi van een groep invloedrijke Nederlanders onder wie Ruud Lubbers... trekt 1 miljard euro per jaar uit... voor de bestrijding van de honger en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2,5 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Oost-Zaan. De bussen zijn besteld, de spandoeken zijn gemaakt. Heel Oost-Zaan af naar Den Haag om te praten over hoogspanningskabels. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, zet een streep door het drugsbeleid van Urk. Die gemeente kondigde onlangs aan het gebruik van drugs overal in de gemeente te verbieden. Maar volgens Opstelten kan dat niet. En houdt zo'n maatregel ook geen stand voor de rechter? Ben Visser, goedemorgen. goedemorgen. U bent loco-burgemeester van de gemeente Urk. Wat gaat u doen met de uitspraak van de, van de minister? Nou, wij constateren dat uh, de minister zich uitspreekt over een mogelijke uitspraak van de rechter. Ja. Hij doet dat in antwoord op vragen van uh, Lea Bouwmeester, van de PvdH. Ja. Uh, het, is, het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat de rechter hem daar ook in zal volgen. Nee, dus wat gaat u uh, doen? <clears throat> dat zou, een beetje, hè, dat zou, zou vreemd zijn. Ja, dus wat gaat u uh, doen? Aan de andere kant uh, zegt hij van ja, de interpretatie die Urk uh, kiest voor het gebruiksverbod uh, is te ruim. Want je zou het wel in een wijk uh, kunnen doen of in een straat, maar niet in een hele gemeente, zeg maar. Nee, dus wat gaat u doen? Maar nee, want, het, want dan krijg je een, uh, een waterbedeffect. Want je verbiedt het in, in de ene straat en in de andere straat, dan uh, krijg je weer overlast. Ja, dus wat gaat u doen? W wij gaan voorlopig even niets doen. Wij houden gewoon vast aan het ingezette beleid. Want wij uh, ja, zijn op goede gronden tot dit besluit gekomen. Dus het drugsverbod op Urk niet, ja. blijft gewoon gehandhaafd. Geen drugs op Urk, ondanks wat de minister daarvan vindt. Ja. Dus u... uh, de minister heeft, uh, heeft daar een bepaalde uitspraak over gedaan. Wij willen wel graag in gesprek met de minister. Want de, de samenleving vraagt van ons dat wij stappen zetten tegen drugs. Ja. En maatregelen nemen. Ja. En als we dan vervolgens een concrete goede maatregel nemen... die de politie een instrument geeft om overlast te beperken... en de minister gaat dat weer nuanceren, dan is dat contraproductief. Ja. Maar goed, u bent een eiland, u bent een gemeente, maar u bent toch geen wijk? Nou ja, als je het afzet tegen een, bijvoorbeeld een gemeente Rotterdam... wel bekend voor de minister, dan is Urk nog niet eens groter dan een wijk. Dus ik bedoel, ja, het staat ook alweer een beetje in perspectief, zeg maar. Ja, qua omvang bent u misschien een wijk, maar u ja. bent geen wijk, u bent een gemeente. Ja, dat klopt. Dus juridisch gezien kan het niet wat u doet? Uh, dat, dat zal de rechter moeten bepalen. Ja. Of dat juridisch gezien niet, niet zo kan. Dus u zegt, uh, minister opstelte. Um, u kan de boom in, om het maar even onparlementair te zeggen. Wij hebben hier ons eigen beleid, dit is wat onze inwoners van ons verlangen. Wij houden vast aan een totaal drugsverbod op Urk. Nou, wij zeggen niet uh, de minister kan de boom in, dat zou niet passend zijn. Wij willen wel graag met de minister in gesprek uh, over deze interpretatie. Ja, Maar goed, u zegt zelf, wij houden vast aan ons eigen beleid, toch? Ja. Dus dat betekent een totaal drugsverbod op Urk? Ja. Ondanks het feit dat de minister dat geen goed idee vindt? Nou, dat heeft de minister niet gezegd. Nou, heeft hij zet er een streep doorheen. Dat hij, dat hij dat hij verwacht dat een dergelijke maatregel voor de, uh, voor de rechter geen stand zal houden. Ja, dat hij heeft de minister zegt, gezegd. Hij zegt ook, het kan niet wat u doet. Hij verwacht dat het geen stand zal houden. Ja, goed. Dus uh, wat gaat u dan zelf doen? Gaat u zelf naar de rechter om een proefproces uit te lokken? Of zegt u, als de minister wil dat we er hiermee ophouden, moet hij zelf naar de rechter stappen? Nou ja, wij zijn, uh, wij zijn druk bezig met ons uh, dagelijks werk... En dat dagelijks werk, dat is voor ons uh, op het gebied van openbare orde en veiligheid gewoon zorgen dat er geen overlast is. Dat is ons doel. En dat gaan we ook gewoon doen. En daar hebben we deze middelen voor gekozen. En dat, we menen dat op goede gronden te hebben gedaan. Ja, wat... uh, omdat de samenleving dat van ons vraagt. En dat, ja. dus dat gaan wij doen. En wij gaan ons niet bezighouden met proefprocessen en dat soort uh, dingen. Nee. Burgerlijk ongehoorzaam is het wel in enige opzicht, hè? Dat uh, uh, zijn uw uh, woorden, zo gezegd? Ja, ja zo zogezegd. <laughs> <Maar het is, laughs> als de minister zegt, ik wil het niet hebben, of het houdt geen stand... slecht idee in antwoorden op vragen van Leo Bouwmeister... Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... dan is het signaal daarvan, Urk, uh, dit mag je niet doen. Zo zou je dat uit kunnen leggen. En wij willen daarover graag met de minister in gesprek. Wanneer is dat gesprek? Dat weet ik niet. Wij ja. geven alleen maar aan dat wij daarover graag in gesprek zouden willen. Goed, en u houdt in ieder geval vast aan uw beleid. Geen drugs op Urk. Ja, tegen de, gewoon tegen de overlast. Ben Visser, ik dank u wel. Oké, okay, bedankt. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Miljardair en avontureer Richard Branson wil met een vliegende eenspersoonsduikboot de bodems van de vijf oceanen gaan bekijken. Een vliegende eenpersoonsduikboot. Nou goed, die oceanen, die bodems, die liggen vele kilometers onder water. En de vraag is, hoe diep is de mens eigenlijk ooit geweest? Defensiedeskundige Menno Stekenthe heeft het antwoord. Het diepste punt is meer dan 11 kilometer. Dat is ook meteen het diepste punt van alle oceanen in de Stille Oceaan. Daar ligt de Marianen troch. Ik meen, eind jaren 60 is daar alles een onderzeeboot heen geweest... met een bemanning van twee koppen. Geheten de Triest, een zogeheten Batiskaaf... En die ging langzaam naar beneden en uh, maakte daar wat opnames en ging vervolgens weer naar boven. Dat is nogal een record. De, de, de, op die diepte eerst een extreem hoge druk. Dat moest een stevige uitvoering van een onderzeeboot zijn. Je moet nagaan dat een, een reguliere onderzeeboot, zelfs een Amerikaanse of een Russische kernonderzeeboot, die, uh, die gaan niet dieper dan, laten we zeggen, acht, negenhonderd meter en uh, onderzeeboten waar de Nederlandse marine uh, er nog vier van heeft. Die gaan een paar honderd meter uh, diep. Ik ben een paar keer meegeweest met zo'n onderzeeboot. Ik heb plechtig beloofd dat ik niet zou verklappen hoe diep die echt ging. Dus dat ga ik nu ook maar niet doen. Zijn menno's, stekentee, defensiedeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. KRO.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Oost-Zaan. En daar is tussen de houten huisjes Thijs Boelens. Het is prachtig weer. Als we naar de einder kijken, dan zien we daar de snelweg... en over de volle lengte ook hoogspanningskabels. We staan onder de mast bij uh, een woning in Oostzaan. En hier staat ook uh, Mark Jekker. U bent uh, voorzitter van het comité Oostzaan 380 KV. U bent boos, hè? u gaat met z'n allen naar Den Haag op 14 april. Ja, boos of teleurgesteld. In ieder geval boos dat wij in die vijf jaar, dat wij als bewoners hier geen duidelijke antwoorden hebben gekregen op de vragen die wij hebben gesteld. En dat is een van de vragen. Is waarom maakt u een verschil tussen oude en nieuwe situaties? Er is namelijk een verschil in Nederland. In nieuwe bouw mag men niet meer onder die lijnen wonen zoals wij hier nu wonen. En wij mogen het wel, terwijl de gezondheidsrisico's aan kleven. Ja, er gaat 380 kv door die lijnen hier. Wat betekent dat, 380 kv? 380.000 volt en daar staat eigenlijk een afstand voor genoemd, ook in de richtlijnen van Tenet en van Economische Zaken, van de regering zeg maar, om daar 150 tot 200 meter vandaan te zijn. Ja, nu staan we dus op het terrein van een woning en hier echt recht boven onze hoofden lopen die lijnen. Wat voor gevolg heeft dat? Wat voor overlast heeft u daarvan? Nou, we, de mensen zelf zijn hier dus in 2006 getriggerd doordat er ineens heel raar geluid van die lijnen afkwam. We kennen het knetteren bij mist en we vriezen, maar dit was een honderdfout van dat geluid dag en nacht en met mooi weer. Dus men is vragen gaan stellen en werd eerst van het kastje naar de muur gestuurd. En uiteindelijk kwamen wij erachter, doordat we gelukkig via Google een hoop konden vinden, dat het ophogen van deze lijnen inherent is aan toename van geluid. We hebben het over geluid en gezondheidsklachten. Hoe zit het daarmee? Daar kwamen we later pas achter. Ja, wat weten mensen gemiddeld van hoogspanningslijnen? Niet zo gek veel. Maar inmiddels kwamen wij er dus achter dat bij 380 kv... die afstand niet voor niks wordt genoemd. Er wordt een meting verricht. En in het oude principe hebben ze het over 100 microtesla, micro-Tesla. Ik noem maar een cijfer. En in de nieuwe metingen, afstand tot de lijnen... mag je maar 0,4 micro-Tesla meten. Dus wij zitten hier met de metingen die verricht zijn... op een 60 fout van wat volgens de nieuwe norm mag. Maar wat zijn de gezondheidsklachten? Nou, die micro Tesla bepaalt dat er in je lijf allerlei dingen kunnen kunnen op gang brengen, zoals bijvoorbeeld kanker. Kinderleukemie is een hele bekende. Op jaarbasis wordt getolereerd dat er twee kinderen sterven aan leukemie door de hoogspanningslijnen. Maar volgens mij zijn dat soort zaken nog nooit wetenschappelijk bewezen. Dat soort zaken van kinderleukemie dus wel. Er is een onderzoek gedaan naar kinderen tot 15 jaar, omdat die nog vrij zuiver zijn in onderzoek. Maar wil je echt mensen gaan volgen, dan moet je de hele genetische toestanden gaan meten. En dat is natuurlijk onmenselijk om dat te doen. Maar men weet gewoon wetenschappelijk dat het wel degelijk negatieve invloeden op het lijf kan hebben. Wethouder uh, Eelco Taams, um, hier in Osana gaat het om ongeveer 200 woningen... die onder die hoogspanningsleidingen staan. Landelijk is dat nog veel meer, hè? Ja, uh, een grove schatting is dat ongeveer 50.000 woningen in Nederland... Uh, te dicht onder die hoogspanningsleidingen staan. En dus ja, een hoger niveau aan micro-Tesla uh, in huis hebben dan die 0,4... Die als voorzorgsbeginsel in nieuwbouwsituaties gelden. Ja. Nu uh, gaat u dus naar Den Haag, 14 april, gaat u massaal uh, vanuit Osaan die kant op. Wat gaat u daar doen? Nou ja, we willen toch dat punt uh, indringend onder de aandacht brengen. Want je kunt toch echt niet uitleggen aan mensen dat je, uh, in, uh, als je een nieuwbouwhuis koopt, dat je. Stralingsvrij, niet boven de 0,4 microtesla hebt. En dat in het bestaande niks aan de hand is als je 100 microtesla voor je kiezen krijgt in je eigen woning. Je ja, moet, moet op een bepaalde manier wel boos zijn, want uh, ja, anders reis je niet af naar Den Haag. Uh, u heeft hier aardig wat bestuurders gehad, landelijke bestuurders, die de meest prachtige toezegging hebben gedaan. Maar er is nooit wat van gekomen. Nou, niet in concrete actie. Wat ze wel doen is bij aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen... dat ze langs bepaalde plekken het wel ondergronds uh, aanbrengen. Want dat is wat u feitelijk wil? Uh, uh, soms is dat de oplossing. Soms zijn er ook wel andere oplossingen mogelijk. Uh, er is ook wel gedacht aan een, aan een uitruilprincipe. De, hè, dat je, uh, en, en ook uitkopen van mensen. Dat, dat zou, uh, dat, als het gaat om zoveel woningen... Dan, heb je niet één oplossing voor elke situatie. Hier in Oostzaan zou onder de grond brengen een goede oplossing kunnen zijn. Technisch is het mogelijk, maar het kost even wat. En wij hebben het idee dat, dat je eigenlijk aan het lijntje wordt gehouden. Hè? Want dat gevoel hebben we toch wel heel sterk... Uh... Uh, en, dus, vanwege uh, de centen. Ja. en dus is het op naar Den Haag, mevrouw Jekkers, uh, met knuppels en hooivorken in de bus? Nee, dat is onze strijd nooit geweest. Het schijnt dat wij als actiegroep uit OSAAM toch wel naamsbekendheid hebben gekregen. OSAAM was niet bekend in Den Haag. Maar doordat we op diverse manieren hier gezondheidsproblemen krijgen... onder andere de uitbreiding van de Koentunnelweg... heeft ook een uh, clusterreforming op de hoogspanningslijnen... hebben wij iedere keer door gewoon met goede informatie naar Den Haag te gaan... het nu eindelijk voor elkaar gekregen dat we in een ronde tafelgesprek... Gehoord worden En we hopen dat nu de partijen voor ons gaan kiezen om verder te halen. Succes 14 april. Dank u wel. Vanuit Oost-Zaan was dat, Thijs <middels> Straks een Duits dorp, vrijwel helemaal bewoond door neonazies. <middels> Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Michael Jackson is alweer ruim anderhalf jaar geschiedenis... maar zijn vuile was wordt nog steeds buiten gehangen. In Londen bijvoorbeeld, waar een muziekstudio een beeld heeft opgericht van Michael Jackson... die met zijn pasgeboren baby uit het raam hangt. Een zeer waarheidsgetrouwe kopie van de werkelijke gebeurtenissen in 2002... toen Michael Jackson zijn jonge spruit over de balustrade heen aan de fans liet zien. Ja, smakeloos. Zegt Wesley Norhoff van de Nederlandse... Michael Jackson fanclub. Ze hebben wel dat ene moment heel goed vastgelegd, vindt u niet? Nou ja, kijk, zoiets is een momentopname. Ja. En zo'n momentopname is natuurlijk al heel vaak op televisie en internet... in slow motion herhaald en herhaald en herhaald en herhaald en herhaald... en herhaald en herhaald en herhaald. Dat moet verschrikkelijk zijn voor de fans. Maar ja, ik heb zelf twee kleintjes. En uh, ook die heb ik wel eens in de lucht gegooid in de huiskamer. Bent u een beetje een uh, diehard Michael-fan? Dat is een goede vraag. Ik was 12 jaar geloof ik, 11, 12 jaar. Ja, vanwege de muziek. Vanwege de muziek de rest, natuurlijk. Ja, en de rest volgde vanzelf natuurlijk. Maar de eigenaar van die studio die zei dat het beeld bedoeld is... als provocerend idee over beroemdheid en, let op, aanbidding door fans... Dat mag men zo interpreteren. Het is dus eigenlijk uw schuld dat het beeld er staat. Hangt. Het is jammer dat je niet de peters te doen hebt met je leven. Positive News Network. Een grote stroomstoring in Den Haag zorgde gisteren voor onaangename verrassingen. Met De Laat. Goedemorgen. U heeft een tuinbouwbedrijf en u bent gedupeerd hè, door de stroomstoring. Ik kan wel zeggen, als je hangt allemaal, een heleboel de kloten. Ik kan het allemaal weghouden. Wat voor planten had u precies? Ja, nou, uh, White Widow, uh, Northern Lights, uh, Purple haze, bekende hè. En, en wat bedraagt de schade? Dat loopt verdomme in de tienduizenden euro's straatwaarde dan hè. Wanneer ontdekt u het? Nou, ik was uh, net 20.000 wat aan het bijzetten zetten en in één keer klets, enorme lichtflits en alles uit. De hele straat was donker. Uh, is er al iets bekend over de oorzaak van die stroomstoring? Wel nee. daar hoor je nooit meer wat van. Er zal maar een of andere crimineel zijn of zo. Maar de politie dacht, ja, het ligt er kunnen wij wel naar huis gaan, weet je wel? Wacht even, de bel gaat. Hey, dat is ook bijvallig. Ik had het net over jullie. Blijven van het goede nieuws was Sander Bartling. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud au café crème. Paris penche sur ses problemen.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 Ta peau à déboutonner, Paris des bougeurs, Paris vin rouge, Paris oisif, Paris des bouches, mais aussi Paris pas d'embauche, au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire, découvrant son front populaire, Paris descendre dans Paris.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 Het is lente. Paris, Charles Aznavour. Het is 9 minuten voor 10. Het is inmiddels een wereldberoemd dorp. En dan niet vanwege zijn landelijke schoonheid, maar vanwege zijn dorpsbewoners. En die zijn in het Duitse dorp Jamel vrijwel allemaal neonatie. Correspondent Rob Zavelberg kwam er vanochtend aan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe ziet dat eruit, dat Jamel? Nou, niet echt vrolijk om je de waarheid te vertellen. Kijk, ik zit hier nu bij een afgebrande boeren, boeren, boerenhuis. Een prachtige mooie. Historische boerderij, uh, vogels fluiten enerzijds en anderzijds uh, zie je hier de bordjes richting uh, Breslau, het uh, huidige Polen, en naar Koningsberg, Rusland. En ook naar uh, Braunau am in, waar uh, Adolf Hitler is uh, geboren. Ja, goed. Dus dat hebben ze allemaal aangegeven op uh, bordjes. Wat moet jij daar eigenlijk? Ja, het is natuurlijk zeer merkwaardig dat anno uh, 2011, uh, 60, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, die aan uh, 60 miljoen mensen de dood heeft uh, gekost... Dat uitgerekend in Duitsland dat er dorpen hier zijn die bekend staan als nationaal bevrijdte zonen. Die vrijwel uitsluitend door neonazies worden bewoond. En dat hier, ik zit nu bij het dorpsmonument, dat het dorpsmonument hetzelfde monument is als datgene van de neonaziepartij NPD. Juist. En hoeveel neonazies zitten daar in dat dorp dan? Ja, Het is een klein dorpje, niet ver van de Oostzee. In het voormalig Oost-Duitsland dus de commissies sedereer. Mm -hmm. En um, ja, er zitten zo'n 37 mensen wonen hier, dus dit, dit zijn niet veel huizen. Maar uh, er is eigenlijk nog maar één echt gezin overgebleven: dat hier zegt van wij zijn geen neonaties neo en wij verzetten ons tegen, tegen zeg maar, de terreur, de brandstichtingen en het um, ja, geweld, uh, de provocaties, de intimidaties, uh, et cetera. Ja, nou had je het net over die nationaal bevrijde zone, wat is dat precies eigenlijk? Ja, de, de NPD of de nazi zelf, die, die zijn daar trots op. Dat is een, een zone uh, die nationaal bevrijd is, die dus uh, uh, puur Duits is, waar dus uh, geen buitenlanders wonen. Maar het liefst ook geen mensen die uh, links zijn, mensen met lange haren, uh, uh, homoseksueel, uh, joods. Uh, of in ieder geval die er niet Duits of uh, uh, zoals neonazies uitzien. En... Uh, in het Oost-Duitse platteland heb je steeds meer van dat soort uh, gebieden ja. waar uh, ja, normale partijen niks meer doen en ook uh, normale democraten zich niet meer laten zien, ja. maar waar dus neonazies hele dorpen uh, overnemen. Ja, ja, dus een soort van heimat voor de ubermensch, zou ik maar zeggen. Ja, zo kun je dat uh, omschrijven. Het is, uh, ja, dat klinkt natuurlijk uh, historisch, ubermensch, en heimat een, een uh, nationale zone. Het is helaas de... De realiteit, de trieste realiteit nu in een uh, gedeelte van Oost-Duitsland. Ja, allemaal onder leiding van uh, een man die luistert naar de naam uh, Sven Kruger. Wat is dat van Engert? Ja, het gaat hier om een uh, keiharde neonazi. Die is uh, zeg maar de sterke man hier in dit dorp. Hij is een uh, schroothandelaar. Uh, inmiddels zit hij in de gevangenis, niet voor de eerste keer, maar... Uh, hij zit dus uh, bij de partij NPD en in de gevangenis zit hij vanwege diefstal verboden wapenbezit. Er werd een mitrieur geloof ik bij hem uh, gevonden uh, en hij uh, hield ook met uh, gestolen goederen. Maar vooral is hij uh, degene die uh, alle mensen uh, die nog democraat zijn uit dit dorp uh, wegjaagt en uh, voor de terreur zorgt. Ja, het klinkt een beetje als een loser met gevaarlijke ideeën. Klopt dat of niet? Nee, ik denk niet dat het een loser is. Het is een, uh, dit zijn zeer gevaarlijke mensen... Uh, die niet alleen gewelddadig zijn, maar ook dus een politieke ideologie uh, erop uh, nahouden die dus in het vrede... Ja, tot verschrikkelijke dingen niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa geleid hebben. Ja. Rob, hoe kan dat nou in het huidige Duitsland, in het moderne Duitsland? Want als je daar komt, ja, is... zeker ook in Berlijn, ja, is... waar jij woont... Uh, dan is het een en al um, uh, tolerantie, fatsoen staat daar heel hoog in het vaandel... fatsoenlijker dan hier vaak op straat, zal ik maar uh, zeggen. Hoe kan het nou dat met name in die Oost-Duitse gebieden... waar nota bene Angela Merkel vandaan komt, hè, dat gebied ongeveer... Uh, dat dit nou daar zo uh, ongelooflijk de kop op steekt en ook klaarblijkelijk kan bestaan? Goeie vraag, kijk, dit is ook, uh, ja, ook Duitsland. Duitsland is vooral veel uh, platteland. Dus uh, niet alleen grote steden zoals Berlijn, Hamburg en München. Uh, zoals ik al zei, dit is de uh, voormalige communistische DDR. Het uh, merendeel van de mensen heeft uh, niet echt werkt of uh, werkt zwart. Uh, inkomens liggen heel, heel laag. Het is niet ver van uh, Polen vandaan. Dat is nog, nog armer dan uh, Oost-Duitsland. De uh, industrie is hier ineengestort. Dus alle mensen die vroeger in de DDR-bedrijven werkten die... Uh, ja, die hebben nu geen, uh, geen baan meer. En ja, uh, ze hebben hier een verleden van twee dictaturen. Dus zeg maar, uh, eerst de naties daarna direct de communistische DDR. Dus iets totaal anders. Ja. Men heeft gewoon niet zoveel ervaring met de democratie. Nee, maar de schaamte over het eigen verleden in Duitsland is nog altijd zo groot. En alles wat ook maar in de buurt komt van uh, een nationaal socialisme is zo uh, gevoelig daar. Maar blijkbaar kan dit dan gewoon bestaan. Ook nog in die nationaal bevrijde zone. Nou ja, dan praat je natuurlijk over politiek Berlijn en over de grote landelijke media. Maar ja, als je gaat kijken in in de dorpjes, zeg maar, in de de de in, in families, uh, de, elke familie had natuurlijk uh, personen, opa. Uh, uh, die ook in de, in de weermacht, of we misschien bij de SA, bij de SS, uh, uh, hebben gediend. En ja, in families wordt gewoon veel traditie doorgegeven. En ook de neonatie in dit dorp, in Jamel, en Oost-Duitsland, ja, dat is ook gewoon een, uh, een, een neonatie-familie uh, sinds, uh, zeg maar, uh, 80 jaar geweest. Ja. Dus dat is, er is gewoon niet zoveel veranderd. Goed. Jij bent daar nu. Hoe lang blijf je daar? Nou ja, ik ga hier nog spreken nu met het laatste gezin dat ons niet is uh, verdreven. Ik heb zometeen nog uh, een gesprek met de burgemeester al hier. En dan uh, vanmiddag hoop ik... Uh, ja, uh zonder, zeg maar, uh, complicaties dit dorp weer uh, te verlaten. Goed, doe voorzichtig daar. En hou ons op de hoogte vanuit die nationaal bevrijde zone... met al die engheids daar in dat dorp Jamel. Rob Savelberg vanuit Duitsland van Stad. Dames en heren, straks. Nederland moet 1 miljard euro per jaar gaan uittrekken... voor de bestrijding van de honger... vindt een groep invloedrijke Nederlanders... onder wie Ruud Lubbers en Weerman Erwin Krol... is vandaag precies 25 jaar op televisie. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam... oud-minister Tieneke Netelebos, nu voorzitter van de Nederlandse Reders die particuliere bewakers op schepen wil om ze tegen piraten te beschermen. Robert Alberting tijm schrijver van de tv-serie, Adam en Eva is gastrecensent De Sportweek van Frits Barend, het journalistenpanel met Margriet van der Linden... satire met Sanne Wallace de Vries en live muziek van Marieke Jager. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van twee tot half vijf bij...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 Kijk op psychozakelijk.nl. Dit is Radio 1.